Vrijdag werd bekend dat China onderzoek laat doen... naar een voormalig lid van het uitvoerend orgaan van het politiebureau. Hij zal miljoenen euro hebben vergaard met olie- en vastgoeddeals. En een week eerder eindigde het proces tegen toppoliticus Bo Xilai. Hij stond terecht voor machtsmisbruik en omkoping. En welke straf hij krijgt, is nog niet bekend.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 Het weer. Het is bewolkt en er kan een bui vallen. In het zuiden schijnt vandaag af en toe de zon. Het waait stevig en het wordt 19 graden. Later in de week wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Komend uur het spotvogelspel. Pimpernelblauwtjes en de Peulenparade. Welkom terug bij Vroegvogels. Aan de lijst natuurproducten die illegaal hun weg vinden naar Azië... om daar in de monden te verdwijnen van Chinezen en Vietnamezen die zich zorgen maken over hun gezondheid in het algemeen... en hun kwijnende seksleven in het bijzonder... Aan die lijst komt maar geen eind. Poeders, pillen en zalfjes gemaakt van neushoornhoorn en tijgerpenis. Zeeschildpad, schild en uh, gedroogde krokodillen en gordeldieren. Tja, die droevige berichten bereiken ons steeds vaker. Maar nu lijken ook de Nederlandse bossen te worden leeggeroofd ten behoeve van de gezondheid van de mensen. Aziaad. Lijkt, zeg ik, want in onze loofbossen is een mysterieuze strooptocht gaande. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en verschillende landschappen melden dat de afgelopen maanden duizenden tonderzwammen van bomen zijn gehakt. En dat er meerdere keren Chinese stropers met hamers, bijtels en letterlijk zakkenvol tonderzwammen op heterdaad zijn betrapt. De tonderzwam kent hem vast. Het is een donkere en keiharde vruchtlichaam van een paddenstoel... die vooral voorkomt in dode beuken en berken. En die tonderzwammen plakken dan als het ware in grote hoeveelheden... tegen de boom aan en kunnen tientallen jaren oud worden. Het is werkelijk een prachtig gezicht. Het is niet bekend of de duizenden verdwenen tonderzwammen... ook werkelijk hun weg naar Chinese medicijnmannen vinden. Laat staan of het seksleven der Chinezen er baat bij zou hebben. Maar wel dat wij ons scharen achter alle boswachters en terreinbeheerders. Die vinden dat, uh, dit, uh, dat dit dood en doodzonde is... en dat deze rooftochten moeten stoppen. Ten slotte kan ik u melden dat het door ons ook niet te verifiëren is... of de Chinese verbastering van het woord tonderzwam inderdaad tondel zwam is, zoals collega Henny Radstaak beweerde, dat houdt u nog van ons te goed. Ja, het is hier uh, improviseren vandaag in uh, stadzicht. Want ik zat in de keuken met een microfoon, een lang snoer. En ik kreeg plotseling te horen dat uh, de microfoon stoorde. Dus ik moest terugkomen rennen. Maar mijn gast is nu achtergebleven in de keuken. En dat is uh, Erik. Oh ja, oh, die, die komt. Erik komt eraan. Ja, want wij gingen namelijk, namelijk uh, peulen. Uh, we gingen peulen bakken. Het is, uh, we willen aandacht besteden aan de peulenparade. Het gaat allemaal over kikkererd en linzen en kapucijnders. Nou ja, dat zijn allemaal boontjes die in de pul verstopt zitten. Um, en uh, daar gingen we aandacht aan besteden. En de biologische topkok, Erik van Veluwe van landgoed Rederoord... die is hier in de keuken aan het uh, bakken en aan het doen. Uh, maar uh, tussendoor gaan wij even naar uh, het roeien, het WK Roeien. En Rachna Niemeyer heeft nieuws daarover. Dankjewel Menno. Ja, we kijken toch naar een interessante wedstrijd. Dat is de finale van de Skiff. En voor het eerst sinds 2002 vaart hier in Zuid-Korea... weer eens een Nederlander in die man-tegen-man-gevechten mee. Als we inmiddels op weg zijn naar de 1500 meter... en dat betekent nog zo'n 700 meter te gaan uh, tot aan de finish in totaal. En dan krijgen we voor de derde keer in deze wedstrijd op die 1500 meter een tussenstand door voorlopig vaart Roel Braas... Op de vijfde positie, weet hij die vast te houden, kan er nog meer voor de Nederlander. Zeer verrassend dat hij zich voor deze finale heeft weten te plaatsen. Dat is ver boven de doelen die waren gesteld voor 2013. Meedoen toch met name in de top van de wereldbeker. En dit was eigenlijk pas voor een jaartje later bij de WK van volgend jaar in Amsterdam gepland. Bovenaan op het scorebord zien we steeds de Tsjech André Sinek, de Olympisch kampioen, staan... Die heeft een ruime voorsprong op de rest van het veld. De Duitse Marcel Hakker vaart in tweede positie. Won al de wereldtitel in 2002 toen Dirk Lippitz de laatste Nederlander was op dit nummer. Toen bij de WK in Sevilla. Zometeen die 1500 meter passage. Die komt er nu aan. En Braas in baan 6 varend. heeft het lastig. Hij heeft in zijn halve finale rustig aangedaan. En komt door als vijfde. met een 3,5 seconde achterstand op een bronzen medaille. Dat zou abnormaal zijn. Dat kan eigenlijk niet een bronzen medaille. Maar Braas heeft eerder in de halve finale van dit wereldkampioenschap laten zien. dat hij ook berekenend kan roeien. En dat hij met dat grote krachtige lijf uh, kan sparen, rustig kan blijven tot in de laatste fase van de race om er dan nog een versnelling uit te gooien. Is dat vandaag haalbaar in een race die zoals gezegd wordt gedomineerd door André Sinek? Roel Braas, winst in de Hollandbeker al, maar Drysdale de Olympisch kampioen toen in Amsterdam verslagen. Een paar maanden geleden die Drysdale nu overigens niet van de partij omdat hij het dit jaar wat rustiger aan heeft uh, gedaan. Braas moet alles uit de kast trekken als we op weg gaan richting het punt van de 1750 meter. Dit is de fase dat het echt heel erg pittig wordt. Het is warm. graadje of 28. En de versnelling wordt nu ingezet. Overigens aan de kop van de wedstrijd door de Cubaan. Angel Fortes Rodriguez. En die Fournier Rodriguez ja, probeert nu de aanval te openen op die Sinek. Die al jarenlang bovenaan gaat in de standen van deze wedstrijden. De wereldtitels, Olympische titels. Noem het maar op. De Cubaan is opgekomen de laatste jaren. Net als Roel die ik nog altijd niet in beeld zie voor een bronzen medaille. Op die derde plek ligt voorlopig de Duitse Marcel Hakker. Tien jaar ouder dan Braas. Die eraan trekt dat het een lieve lust is. Maar hij zal het vermoedelijk niet gaan redden, want ik denk dat hij op die vijfde plek blijft hangen. De winst gaat naar Sinek toch, ondanks de bedreigingen van de Cubaan. En bijna nog een vierde plek voor de Nederlander Roelbraas. Maar hij wordt vijfde in deze finale met een dikke 5, 6 seconden achterstand op de winnaar. Dat hij er was, was mooi. Gisteren had dat goud bij de zware vier mannen. Maar vandaag zit er geen stunt in voor Roelbraas. Dat gold ook voor de vrouwen. Even hiervoor. Laatste geworden. En straks rond de klok van 18 minuten over 9. Nog Inge Jansen in de vrouwenskif. Ook niet echt een nummer waar je meteen een medaille verwacht. Maar dat geldt eigenlijk wel weer om drie minuten over half tien. Bij de finale van de mannenacht. Het laatste WK-nummer daar in Zuid-Korea. Dankjewel, je Niet meer. Niemeyer. Um... Ja, geen medaille voor Roel Braas, uh, Erik van Veluwe, topkok zit hier tegenover me. Meer bonen eten? Juist, meer bonen eten. <laughs> ja, meer bonen. We zitten ook helemaal omgeven door bonen. Ja, we zitten tussen de bonen hier. We, hebben ons we zaten eerst in de keuken, we hebben ons even verplaatst hier naar de presentatietafel. Alle bonen hebben we meegenomen. Uh, Je bent topkok, maar dus ook bonenkok. Nou ja, ik vind sowieso. Uh, hey, we hebben wat geoogst uh, vanochtend op het landgoed Hakvoort... Uh, Duivenbonen, uh, de duivenbonen, de bolottibonen, zoveel bonensoorten. Er is fantastisch om mee te werken. Duivenbonen? duivenbonen. Het zijn, lijkt op tuinboontjes, maar het is echt... Waar zijn, waar ze, zijn dan de, de, heel de, lief, de, de duivenbonen? Nou, dat is echt een heel lief boontje, moet je Oh ja. Dus, ja, dat is ja lijkt een beetje. Ik heb gisteren nog uh, doperten zitten, zitten, zitten uh, doppen. Ja. En uh, daar lijkt hij een beetje op. Ja, lijkt, er, er, er, het lijkt ja, een beetje groter. Dus dat is, uh, ja, Het is fantastisch lekker. Het is, uh, zeker als je van groente houdt, is het is, is, is boon echt wel... Ja, een, een ontdekking. En noem nog eens wat van die... Uh, want je hebt ook vreemde soorten bij. Vreemde, vreemde bonen ja, heb ik ook de, nooit de, van gehoord. De, uh, maar... uh, uh, wald, gele waldbientjes, uh, uh, rode joost, redde krobben. Uh, dit zijn bonen Nou, kikkerten kennen we allemaal. In de ja. Van de hoemers, hè, dat heb ik hier ook... Ja. Uh, uh, gemaakt. Maar die andere zijn dat vergeten rassen of ken ik ze toevallig niet? Ja, het zijn, gaat het voor de, de niet in, te, in het blikje of het potje in de schappen bij de supermarkt, want we houden toch wel met witte bonen en tomatensaus, br uh, bruine bonen, kapucijners Dan heb je ja de dopjes kennen we dan maar. Ja, dan houdt het eigenlijk op, dus, terwijl er zoveel soorten zijn. Ja, ik, ik, ik denk dat veel Nederlanders het ook niet zo goed weten met die bonen. Ja, nee, ja je, je, dopt dus een, uh, je je dop dus een. Wel doppeltjes? Ja, gebruik gebruiken de, de uitdruk je eigen, ja, dan, eigen boontjes. Doppen gebruiken we vaak en dat we ze en snijbonen, eten, ja. en dan ben je er eigenlijk wel een beetje mee klaar. Ja, klopt. En dan bruine bonen door de chili. Maar, de chili con carne, maar uh, jij doet de hele... En wat heb je hier bijvoorbeeld gemaakt? Ja, dit is een, uh, een spread, heet dat dan heel mooi... van, van kikker eten met, met koriander. En daar zitten bolotti-boontjes uh, overheen. En wat, uh, wat, wat rode joostboontjes gesneden. En ja, die heet rood, omdat die uh, zo mooi rood bloeit. En dan haak je letterlijk van in de bonen als je er doorheen loopt. Dat is ja. fantastisch. Maar je kunt er dus meer mee dan alleen maar uh, opwarmen. En, uh, ze zijn en, lekker. En maar goed, ze hebben het, ook. het is een goedkoop eiwitbron. En het is, maar het is onder, ondergewaardeerd. Sander van Kampen van duurzaamheidsorganisatie Orgenda. Uh, jullie willen Nederland aan de bonen helpen. Hè? <laughs> ja, dat klopt. Nou ja, het is een hele simpele uh, kreet. meer boon is minder vlees, zou je kunnen zeggen. Het is gewoon nog een hele goede bron van uh, plantaardige eiwitten. En dat helpt mee om uh, uiteindelijk ook minder dierlijke eiwitten te gaan consumeren. Dus dat is de reden dat wij ons ervoor inspannen om uh, de bonen. Nou ja, te promoten en mensen aan de boom te krijgen. Ja, want wij doen het nu op een vaak ingewikkelde manier. Wij, de mens, we stoppen heel veel plantaardige eiwitten in een, in een dier. En dat laten we ze allemaal opeten. En dan slachten we het dier en dan eten we dat op. En ja. dat is natuurlijk nogal een tour. En dat kan veel slimmer. Want ik, ik had al wat cijfers gezien hoeveel... Hoeveel vlees en hoeveel, bour, hoeveel peulen eten wij in euh, nou, de Nederlanders? Die verhouding raarders? is best schrikbarend. Ja. We eten in totaal negen eh, ons peulvruchten per persoon per jaar. Dat, als je dat een beetje over nadenkt, dat is nog minder dan eens per maand per persoon. Ja. Dat is echt drie keer niks. Negen ons? Negen ons, ja. ja. ja. En even vergeleken met de Amerikanen, die eten er ongeveer 12 kilo per persoon per jaar van. Dus die zijn het veel meer gewend om op menu o, te oh ja? ja. Maar in, ver... en... in vergelijking met het uh, verhouding tot de, de, de, de, de, de, de, de... hoeveelheid kilo's vlees... Ja, 45 kilo vlees per persoon per jaar. De en gewoon aan de haak, hè? Even de zonder botten en uh, alles is dan al weggesneden. Wij eten 45 kilo vlees ja, gemiddeld ja. en 9 ons peulen. Ja, nou, ik denk win-win situatie. Laten we even op wij, wij praten ze direct even verder over de bonen. We gaan dus zo even door. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ik ga een hapje nemen. Ja. Mag dat? Ja, die? zeker. Ja? Ja, ja. Ik heb de traditioneel natuurlijk de cassoulet. Dat zit er zit nog niet vlees dat is ook in. Zo ken ik het Frans. Thank you. Van de Zwitserse componist Jozef Lauberen hoorden we de rigodon uit uh, vier middeleeuwse dansen. Spotten, dat is uh, journalist jargon voor het bekijken of beluisteren van ruwe opnames. En dan noteren op welke minuut iets uh, spannends gebeurt voordat je het gaat monteren. Dat heet dus spotten. En voor dat spotten van onze eigen opnames gaan we vanaf nu ook uw rol hulp inroepen in ons nieuwe spel uh, Spotvogel. Dat spel dat staat op onze site. En uh, we spelen er een variant van in Vroege Vogels TV... dat vanaf dinsdag weer op de buis is. Over dat spel later meer. Laten we eerst eens de schijnwerpers richten op de echte spotvogel. Op de valreep, moeten we daarbij zeggen. Want de spotvogel is een uh, trekvogel die zo'n beetje als laatste binnenkomt... en als een van de eerste weer vertrekt. Boena van Noorden uit het Brabantse Deurne... is de man die in ons land alles van spotvogels weet. En met hem is Rob Buiter op zoek gegaan... naar de laatste sporen van de spotvogel. Ik zie jou meteen de braamstruik induiken, Boene. Boen. Ja, ik... op zoek naar bramen? Of... Ah, nee, op zoek naar een verlaten spotvogelnest. Het is een van de plekken waar ik dus dit jaar spotvogelnest heb gezocht om de broedbiologie van de spotvogel te bestuderen. Zit hij er nog? Of kunnen we hem zien? Nou, ik kon hem zo snel niet vinden. Ik, uh, nee, ik, ik, ik heb hem niet meer gevonden. Dus, uh, o, ja, het is hier een... wel echt helemaal barsters vonden. Ja, het, lekkere, lekkere bramen. Lekkere rijpe bramen. Ja. Maar zo in ieder geval wat. Maar het nest is er niet meer. Kijk, hier zie je nog wel mijn uh, tag. Oh ja. Het is, ik markeer uh, heel onvallend de nesten, zodat ik ze snel uh, kan uh, terugvinden. En uh, dat uh, heeft als voordeel dat je de verblijftijd bij het nesten uh, zo kort mogelijk houdt. Dus kijk even en dan bent weg. Dus ja. dan hoef je niet steeds te gaan zoeken oh, waar zat hij ook weer. Niet te verstoren. Precies. Nee. Maar ja, geen nest meer. En ook in deze tijd van het jaar... Geen spotvogels meer. Nee, ze zijn allemaal. Nee, dit, dit, uh, de vroege vertrekkers, hè? De late aankomers en de vroege vertrekkers. Ze zijn maar heel kort uh, hier in Nederland. Zo, uh, begin mei dan komen ze binnen, en uh, na half juli gaan de oude vogels al weg. En de laatste de jonge vogels die druppelen niet door. Die zijn. Uh, na septem in september vind je ze eigenlijk nooit meer. Uh, September-waarnemingen zijn al heel bijzonder. Ja, dus zullen we gewoon even voor de sfeer. toch even dan het geluid dan uit de trucendoos erbij halen? Ja, ik dat ook doen, het blijft toch wel heel mooi, hè? Ja, het is uh, schitterend. Ja. De variatie die erin zit, het is geweldig. Ja, dus uh, als je er goed op gaat letten, dan uh, kun je tientallen vogelsoorten. Uh... Die zitten verweven in de zang. Ja, ieder individu heeft zijn eigen repertoire... en herhaalt bepaalde fases. De ene zanglijster, de ander, een, een merel, een alarmerende zanglijster. Nou, noem het maar op. Alles komt er in het systeem van die spotvogels voor. Dus uh, het is uh, heel erg individueel bepaald. Ja. Hoe doen de spotvogels het? Uh, nou, dit jaar deden ze het vrij slecht. Ik heb een uh, heel slecht broedsucces gehad. Waarschijnlijk heeft het te maken met het koude voorjaar. We hebben dus een heel koud voorjaar, vooral in mei was het heel koud. En wat je dan vaak ziet, dat uh, soorten als predatoren, als Vlaamse gaai. Want ik heb wel duidelijke aanwijzingen dat het predatoren vanuit de lucht zijn. Niet geen grondpredatoren die het gedaan hebben, want die hebben een ander vraadbeeld aan de nesten. Uh, die beesten die zijn op. Op dat moment als deze jongens aankomen, die spotvogels, op zoek naar eiwitrijk voedsel. Normaal hebben ze dat in een hele scala van insecten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Vlaamse gaaien en eksters. En als ze dat niet vinden, dan gaan ze systematisch dit soort houtwallen af voor uh, jongen ja, en, en eieren. En dan, en, en, en, uh, en dan zijn de spotvogels en, die zijn en de, klos. De, zijn de klos. En dat is dit jaar heel duidelijk gebeurd. En op de lange termijn kunnen ze een keer zo'n slecht jaar, dat nee. kunnen ze wel leien? Ja, of? Dat, kunnen, dat kunnen ze leien. Het blijkt ook dat ze behoorlijk oud kunnen worden, die spotvogels. Dat moet ook wel met één broedsel lange afstand trekken. Dat gaat helemaal in, in Zuidelijke Afrika overwinteren. Dan moet je oud worden en, en dan is dat de enige compensatie voor een, een, een wat slechter broedsucces of weinig broedsels. Dan moet je oud worden en dat blijkt ook. Ik heb bijvoorbeeld de oudste spotvogel van Nederland heb ik teruggevangen, een, een nestjong... wat ik in 2003 geringd heb, heb ik in 2010... Exact zeven jaar later, dat ik een Agnès jong gerinkt heb, uh, teruggevangen en 15 kilometer noordelijker. Dus bij de Grote Peel geringd. en hier in dit gebied teruggevangen. Dus, uh, dat zijn, uh, dat, en dat is, bleek de, toevallig de oudste spotvogel van Nederland te zijn, niet van Europa, want die is uh, iets meer dan tien jaar geworden. Maar dat is toch waanzinnig als je dan net ja, een van je eigen vogels ja. zeven jaar later weer teruggevangen hebt? Ja, en als je dan beseft dat dat beest dus zeven keer op en neer naar uh, Afrika geweest is, hoeveel duizenden ja. kilometers dat beest gevlogen heeft. Ja, dat Nest, wat je ooit in de handen hebt gehad, dat je later als uh, volwassen man terugvangt, dat is, uh, ja, dat is fantastisch leuk. Ja, dat, dat maakt het voor jou ook zo'n fascinerende vogel om je daar helemaal in vast te bijten. Ja, dat, dat, dat heeft een aantal redenen. Mensen vragen wel waarom doe je onderzoek aan de spotvogel. Nou, ja, pak hem rond te vliegen van, ook ja, leuk. Ja, bijvoorbeeld. Maar... Uh, nou, uh, allereerst, de nestjes en de eieren zijn waanzinnig mooi. Het is een van de weinige vogels met lila eitjes Mensen moeten het thuis maar eens opzoeken op internet. Waanzinnig mooi. Meteen verliefd toen ik dat uh, voor het eerst nestje vond. Toen ben ik hem mijn schaam verdiepen in die show. Ik denk, daar wil ik wel eens wat onderzoek aan doen. Hé, hey, een jonge spotvogel. Weet dat, dat, dat, dat, dat, dat. je dat? Ja, ja, een delenroep. Sterk. Zou die reageren op dat uh, wat ja, ik net afgespeeld ik heb? Ja, het is eigenlijk een beetje nat dan natuurlijk. Ik speelde net af in de veronderstelling uh, dat we niks zouden horen. Maar... Ja. Nou, dat is dus een... Deze heb ik gegarandeerd gemist. Die is dus heel laat uh, nog begonnen. Want dit is een jong wat nog gevoerd wordt. Hij bedelt. De oude zijn dus ook nog hier. En dat dus is een hele late. Ja, dit is uh, extreem. Ja, ja. ja. Nou, dat is ook wat. Zie je hem ook? Misschien oh, kunnen we hem nog niet. Er vloog hier wat weg links ja dat is een dan geweest. Ah dat is wel heel sterk toch. Had ik niet zo laat in het jaar nog. Ja, ja dit is een hele laat geweest. Ja. Heb ik gemist. Dus die uh, was mij te slim af. Die is toch ja. Die is uh, ergens uh, waarschijnlijk uh, eind juli uh, begonnen met de eerste ei leggen. Dus, uh, nou, zo zie je maar weer. Uh, maar goed, ook dat is dus uh, fascinerend. Fascinerend, dat soort uh, onverwacht gedrag. Ja, ja. ja ik vind maar het geweldig het dat, dus dat, beest, die ja, bedelen, dat, dat ja. hij zit te uh, bedelen. Dus misschien dat we daar de oude ook nog even horen. Maar uh, ja, dat had ik uh, ja, niet verwacht. Ja. Ik zie hem voeten. Dat is op zich een heel onopvallend vogeltje eigenlijk. Hè. Ja, daar gaat -ie. Ah, hij. Hij wordt nog gevoerd. Dat, dat wat je net hoort dat hij ziet, dat maakt hij op het moment dat hij gevoerd wordt. Ik denk dat we de oude net weg zagen vliegen. Ja, die zit er lekker te roepen. Ja, ja is grappig toen ik jou vertelde over uh, ons project, de spotvogel. Ja, luisteraars en kijkers die uh, filmpjes gaan spotten. Ja, jargon voor uh, markeren wat ze op, op welke minuut zien. Toen zei je, van, ja, dat doe ik ook heel vaak met, met filmpjes van, uh, van spotvogels. Nou ja, ik heb dat vorig jaar... Uh, ik heb vorig jaar opnames gemaakt van een nest van spotvogels. Maar het is bijzonder moeilijk om het juiste nest te vinden. De meeste nesten zitten diep in de bramen. Daar kun je niks mee, want je moet de camera op afstand plaatsen. Maar af en toe vind je een nest wat, uh, wat opvallender zit. En dan moet je nog het geluk hebben dat het nest lukt. Want opvallende nesten worden vaker gepredeerd. Maar vorig jaar had ik dat geluk. Er zat alles mee. En toen heb ik de camera gewoon uren laten draaien. En daarna ging ik alle fragmenten bekijken... En dan moet je dus urenlang achter je pc ja. zitten om al dat ruwe materiaal te spotten, te spotten ja. inderdaad. Ja. Ja. ja, sterk zeg. Nou, ik vind de... het heel sterk. Ja, <laughs> ja, ja, ja dat verzeer je niet. Nee. Ja, dus we zijn wel naar de plek gegaan waar, uh, waar ze zitten. Hè. We, ik had de, we hadden deze opnames ook uh, ergens bij mij in de tuin kunnen doen. Ja. Maar, dan ga je naar een plek waar ze zitten en dan vind je nog... Dat nou ja, is er nog. ik kan er niet over uit. <laughs> Dus later, het is niet in de scène gezet, dat zou je bijna zeggen. <laughs> dat is mooi, je hebt toch nog geluk. Nog een echte spotvogel op de valreep. Een verlaten spotvogel voor Boena van Noorden. Wie de hele winter wil door spotvogelen, die kan ze hard ophalen op onze website met een nieuw spel, een nieuwe game. De bedoeling is dat je als speler aan de hand van filmpjes van Vroegevolgens TV... die op de site staan, zoveel mogelijk dieren- en plantensoorten spot... Het spel heet, heel toepasselijk, Spotvogel. Henny Radstaak neemt achter zijn beeldscherm de proef op de som. Met Just Vervaart, jij hebt dit spel, Spotvogel, mm -hmm. dat, jij hebt het bedacht. Ja. Wat houdt het in? Uh, Spotvogel is een spel waarbij we de bezoekers van de website vragen... om de video-items van Vroege Vogels te beschrijven. Dus van alle seizoenen Vroege Vogels, ja. televisie? vanaf 2007. Het zijn uh, bijna 600 uh, fragmenten, items. Kunnen ze uh, eentje uitkiezen, klik ze erin aan... Dan krijgen ze video te zien en dan moeten zij intikken uh, wat ze zien. En als iemand anders datzelfde dan invoert op hetzelfde moment... dan weten wij, hé, hey, er is een buisert in beeld. Dan krijg je dus bonuspunten voor. Aha. En uh, het gaat nog een stapje verder zelfs. namelijk We zijn gekoppeld, het is samenwerking met, uh, met beeld en geluid... en ook met naturalis, uh, dat we het dierenregister, het soortenregister gekoppeld hebben. Dus als iemand intikt uh, groot of leermuis, dan weten wij, de computer weet... dat is een diersoort en dan krijg je dan weer bonuspunten voor. Dus hoe beter de soort die je beschrijft, hoe, hoe specifieker die beschrijving is, hoe meer punten je krijgt. We gaan het spelen. Ik heb het zelf nog niet gespeeld. Het staat hier uh, op de laptop uh, voor ons. Uh, nou, laten we deze pakken. Het is een item, kennelijk over het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. En dat klik je aan. Mm -hmm. En dan gaat het filmpje lopen. Ja. En wat, wat, wat, wat moet ik de, zieke, nou, de, nou, de, de Je de, ziet nu in, uh, een nee, Vos, Vos, Vos. Vos. Moet ik dat meteen nu intikken? Absoluut. Oké, okay. ik ben al te laat. Of maakt dat niet uit? Nee, dat gaat het goed. Oh, daar. Dus je oh. vos. En dan zul je zien, nou, hij kent meteen, okay. dat is een dier en een soort. Plus 150, je Kijk, hebt meteen 150 das, punten. Das. Al. Kijk, wat voor bomen zijn dit? Dat is wel een goede vraag. Want dat wil je natuurlijk ook weten. Je wil eigenlijk ja. zoveel mogelijk details weten in zo, ja. uit zo'n filmpje. IJssel. Zo. Zie je, ik heb ook punten ah, voor een locatie. locatie. Ja. ja, ik heb weer 25 punten erbij. En dit is een heidelandschap. Zo'n het. Korroon, ja, ja, ja, goed. goed, ja, je, goed. Hebt al, je hebt hem al een keer gespeeld, natuurlijk. 150 punten. En zo gaat, het, zo gaat het door. Ja, je speelt het hele item af. Dat duurt, uh, deze duurt drie minuten. Dus nu, je ziet hier onderin nog anderhalve minuut en dan ben je aan het eind van het item. Um, en aan het eind krijg je dan een eindstand te zien van hoeveel punten je hebt verzameld. En het leukste is, dan kun je ook uh, vervolgens een vriend of een familielid uitdagen... via een mailtje of via Facebook of Twitter... om dat spel tegen jou te spelen en te kijken of hij beter doet dan jou. Dus meer punten verdient. Ik ga het even versnellen. Ik ga op stop drukken. 695 punten gehaald met dit filmpje. En dan krijg je meteen ja, een soort, uh, soort ranking krijg ja, te zien. je hebt vier soorten, vier dieren, één locatie, goed. En je hebt vijf uh, beschrijvingen ingevoerd die iemand anders ook heeft bevestigd al. Dus daar heb je 250 punten voor gekregen. Los van punten kun je ook trofeeën verdienen. En die gaan voor bijvoorbeeld soorten dieren. Dus als je heel veel zoogdieren uh, beschrijft, dan krijg je de zoogdieren badge. En die hebben we genoemd naar uh, biologen. Dus de dekkers badge bijvoorbeeld. En als je level 3, dan heb je de Charles Darwin badge. En zo kun je... Ja, nog extra trofeeën krijgen. Wat valt er te winnen? Uh, de beste speler iedere week uh, die kan kaarten winnen voor uh, de nieuwe wildernis. Voor de film? Ja, voor de film. En we hebben ook kaarten uh, voor de beeld- en geluid-experience beschikbaar. En het doel is eigenlijk ja, een hartstikke leuk spel spelen. Mm -hmm. uh, plus dat er ja, een, een mooi archief ontstaat van beelden uit vogels... waar straks niet alleen wij de programmamakers... maar ook de kijker makkelijk op kan zoeken. Ja. En je ziet dat, wil je een Havik zien? Wil je het beeld van de Havik zien, ja, dat heb je absoluut. Havik in. En dan kun je dat dan vind je een Havik. En omdat jij, nou, je zegt het straks Heidelandschap. Dus als je wil zien ik wil een Vos in een heidelandschap zien, dan kan dat. Je Heide en Vos in. En dan vind je het op die manier. Ja, nou, we gaan spelen. Hartstikke leuk. Ja, nog een potje doen? Laat me doen. Hennie Raad stak aan het gamen tegen de bedenker van het spotvogelspel Just Vervaart. En dat kunt u nu allemaal doen, hè? spotvogel op onze uh, website, vroegevogels.vara.nl. En spotvogel gaan we ook spelen in de televisieuitzendingen van Vroege Vogels. In een iets andere vorm, maar ook hier gaat het om het snel herkennen van soorten. Vanaf komende dinsdag dus ook weer Vroege Vogels op televisie om tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2. Je ziet zo'n Robert Redford weer vliegen in dat vliegtuigje... zo over die Afrikaanse vlakte. Het muzikale thema uit de speelfilm Out of Africa... van de Engelse componist John Barry... uitgevoerd door de Pittsburgh Symphony Orchestra... met solist Isaac Perlman. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. zijn we in Nederland op zoek naar de eerste levende wolf. Ook uh, komende dinsdagavond gaat Janine op zoek naar wolven in Vroegwals TV. De Fransen hebben inmiddels hun buik vol van dat harige roofdier. Het aantal wolven neemt er jaarlijks toe. Vooral de schapenboeren klagen steen en been. De Fransen hebben nu de hulp ingeroepen van ervaren Amerikaanse jagers... om de wolven aan te pakken. En ook in Zweden mag er sinds lange tijd weer worden gejaagd op de wolf... De overheid besloot dit nadat wolven de afgelopen weken 23 schapen hadden gedood. In Noord-Brabant is de stemming wel anders. Volgens de provincie is de wolf welkom. Zuidoost-Brabant zou het ideale leefgebied zijn volgens onderzoeksinstituut Alterra. Bedreigde natuur. Geen schaliegas, maar dus wel wolven in Brabant. Uh, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland... hebben besloten om niet langer mee te praten... over de aanleg van de Blankenburg-tunnel. De tunnel zou de verkeersdruk rond Rotterdam moeten verminderen... maar gaat ten koste van het landschap en de natuur van Midden-Delfland. De milieuorganisaties zijn tegen de nieuwe tunnel... maar zijn wel door de overheid benaderd om mee te praten. Koymans van Natuurmonumenten Zuid-Holland... Dat plaatst ons voor een groot dilemma als natuurmonumenten. Wij zijn een uh, organisatie die uh, streekt naar consensus en veel uh, en graag in overleg gaan. Daar hebben we eens goed over nagedacht en hebben gezegd, nou, dat kan alleen als die inpassing uitgaat van het principe dat natuur, landschap en leefbaarheid daar niet achteruit mag gaan. Dus dat moet voorop staan, dat die inpassing leidt tot minstens het behoud en er ook wordt gezorgd naar openingen om het gebied te verbeteren. Wij hebben allerlei openingen gezocht om dat, uh, dat inpassingsverhaal uh, die kant op te krijgen. Maar we zijn tegen een uh, muur aangelopen. Nou ja, dan komt op enig moment, moet je ook helderheid geven. En dan hebben wij gezegd: Nou ja, zo willen wij niet mee in dat proces. Dus zijn we afgehaakt. Wat gaat Natuurmonumenten nu doen? Ja, wat rest ons op dit moment anders dan om volhoudend te zijn. Om te kijken of we toch de politiek, de Kamer minister, provincie kunnen overtuigen dat het een onzinnige zaak is om verder te gaan met die weg. De motorzaak. Nederlandse bosbeheerders hebben massaal het vertrouwen opgezegd in het FSC-keurmerk. Dat meldde Dagblad Trouw deze week. Houtproducenten vinden dat het keurmerk voor duurzaam beheerde bossen... te veel administratieve romslomp met zich meebrengt. Volgens de regels van FSC moeten ook arbeidsomstandigheden gecontroleerd worden. Nou, dat heeft nut in Afrika en Azië, maar Nederlandse leveranciers als de Hoge Veluwe en Landgoed Twikkel zeggen dat dit in Nederland al is geregeld in de Arbo-wetgeving. FSC Nederland herkent zich in reactie uh, in een deel van de kritiek. De organisatie zegt aan een oplossing te werken waarbij de administratieve lasten worden teruggedrongen. Eind volgend jaar moet er een nieuwe FSC-standaard zijn. Bedreigde natuur. Landschapsbeheer Zuid-Holland houdt ermee op. Per 1 januari volgend jaar wordt de organisatie opgeheven... en worden de medewerkers op straat gezet. Zo meldt de website van deze provinciale tak van landschapsbeheer. De reden? De provincie Zuid-Holland schroeft de subsidie zo ver terug... dat de organisatie niet meer kan overleven. Landschapsbeheer ondersteunde tot nu toe vooral vrijwilligerswerk in de natuur. Aan directeur Felix Schrant dus de vraag... wat er nu concreet gaat verdwijnen door deze bezuinigingsmaatregel... Ik ben primair ondersteuner van vrijwilligers met uh, weidevogelbescherming, met uh, knotten van, uh, van wilgen. Uh, en daar wordt een, een draai gemaakt vanuit de provincie dat dat veel meer vanuit de regio in de provincie georganiseerd moet gaan worden... ...dan dat dat uh, centraal door één organisatie, zoals Landschapbeheer, uh, wordt aangestuurd. Nou, die draai moet nog gemaakt worden, uh, alleen wij kunnen daar op voorhand niet uh, onze mensen van in dienst houden. Uh, dus dat is het, uh, het lastige. Het is uh, allemaal onderdeel van grote bezuinigingen die plaatsvinden. Uh, maar we rekenen erop dat uh, de vrijwilligers ook nog wel een stuk ondersteuning blijven krijgen. Aan de andere kant, vrijwilligersgroepen zijn zelfstandige mensen en doen dat uit liefhebberij. Uh, ze doen het met hart en ziel. Uh, dus die zullen dat ook niet zomaar uit hun handen laten vallen. Daar ben ik ook van overtuigd. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Antilliaanse dans John Coco voor piano. Vierhandig uitgevoerd door de pianiste Wim Statius Muller... en zijn kleinzoon Alexander Kraft van Ermel. Het Pimpernelblauwtje is in Nederland een zeer zeldzame vlinder. Alleen in de buurt van Den Bosch komt hij nog voor. Dat maakt deze soort erg uh, kwetsbaar. En daarom wil de Vlinderstichting samen met andere organisaties... het verspreidingsgebied van de vlinder uitbreiden. Van omliggende landbouwgronden wordt de bovenste laag afgegraven. En die stukken grond worden geschikt gemaakt voor het Pimpernelblauwtje. Maar dan moet je natuurlijk eerst weten... wat voor bijzondere eisen de vlinder aan zijn leefgebied stelt. En het is onderdeel... Van van een wel heel speciaal ecosysteem. Henny Radstaak is met Irma Wijnhof van de Vlinderstichting... in de Moerputten bij Den Bos op zoek naar deze zeldzame vlinder. Ik sta al even om ons heen te kijken, misschien een stukje... Daar vliegt kant. er één. Kijk, daar. Daar, daar, oh, daar zie je erin. Ja, je ziet die blauwe kleur. Ja, dat is een mooi donkerblauw. En... Ah, daar oh, zit kijk. Kijk, kijk, Daar zie je de onderkant. Ja, een hele brede zwarte rand op de bovenkant van de vleugels. Dat zijn de vrouwtjes. En je kunt aan haar vliegpatroon zien, ze zit zo door de vegetatie heen. Ze vliegt steeds die grote pimpernel aan. Dat is de waardplant, dat is de enige plant waar ze eitjes op afzet. Daar is ze naar op zoek. Ze die staat heel hier? Naar. Die staat hier, ja. Dat zijn allemaal die rode knopjes. Dat zijn die rode knopjes? Ja, dat zijn de bloemhoofjes van de grote pimpernel. Alleen als ze zo rood zijn, zo mooi eruit zien... dan gebruikt die vlinder ze eigenlijk alleen nog als nectarbron. Om eitjes af te zetten wil die juist de hele kleine groene hebben... Die zijn nou misschien een kwart zo groot als die rode, maar heel groen en vers nog. En daar wordt dan het eitje op afgezet. Dat kun je trouwens aan de buitenkant niet zien. Dat friemelt ze echt helemaal tussen die bloemetjes in. En binnenin zit dan het rupsje. En um, die leeft van uh, de jonge zaden die zich op dat bloemhoofdje ontwikkelen. Daar blijft die rups dus voor een aantal weken, een week of drie. In die tijd bereikt de vierde vervelling, dus het laatste lavestadium. En dan uh, verlaat die rups uh, de grote pimpanel. Laat zich op de grond vallen en wil dan meegenomen worden door een mierenwerkster. Waarom en, is dat? Uh, nou, die uh, blauwtjes die zitten met het probleem van, uh, dat ze iets met mieren moeten. Mieren zijn heel belangrijk in hun ecosysteem. En dat zijn hun vijanden. Dus dan kun je je of verbergen of je spant ze voor je karretje. En de die doen het laatste. Dat zijn parasieten... En die rups, die brengt het merendeel van zijn leven een maand of tien door in het mierennest. Die laat zich door zo'n werkster meenemen. En uh, die werkster, die denkt dat ze een larve gevonden heeft. En dat komt door de geur van die rups. Die ruikt naar een uh, mier. Dus die neemt die rups gewoon mee en legt die in de broedkamer neer. En wat doet die rups vervolgens? Die rups, die houdt zich te goed aan de larven van die mier. Aha. En die leeft alleen nog maar van mierenlarven, en die mieren, die laten die larven gedurende... Die, die herfst, winter, voorjaarsperiode gewoon met rust? Dat laten ze allemaal toe? Dat laten ze allemaal toe, ja. Die laten ze gewoon uh, met rust. <lacht> wat een <lacht> mooi systeem. En wat, wat voor mieren zijn dat? Um, voor het Pimpernelblauwtje is dat de moerassteekmier. Dus in dit gebiedje, de enige plek in Nederland... waar het Pimpernelblauwtje voorkomt... Mm -hmm. moet je een grote Pimpernel hebben, het plantje, het bloemetje. Ja. En, maar je moet ook die mieren hier hebben. Je moet ook die mieren hebben. We zijn nu bezig met kleinschalige stukjes vegetatieplaggen uit hooilanden hier in de Moerputten. En die eh, brengen we dan aan in zeg maar, zich ontwikkelende gebieden. En dan zorgen we ervoor dat we daar zo snel als mogelijk de gewenste ecosystemen kunnen ontwikkelen. Zowel qua planten, want die planten spreiden zich ook niet makkelijk uit, als qua meren zodat de uh, pimpernelblauwtjes die bedreigd zijn... waar we een verplichting hebben om ze te beschermen... dat die zo snel mogelijk meer leefgebied hebben... en de populatie zich duurzaam verder kan ontwikkelen. Ja, en Om te onderzoeken wat er nou precies voor nodig is om die mieren te krijgen... zijn uh, twee mannen bezig. Mattie Berg en uh, Roel van Bezouw. Wat zijn jullie aan het doen hier? Nou, we kijken eigenlijk een beetje wat hier aan springstaarten voorkomt. Springstaarten? Ja, dat zijn eigenlijk een soort uh, primitieve insecten. Dat zijn eigenlijk de voorlopers uh, van insecten. Het is dus net als insecten met uh, zes poten, maar geen vleugels. Bolvormig tot iets uh, langwerpig. En misschien hebben mensen ze wel eens thuis gezien in de bloempotten. Als je water geeft, dan zie je al die witte beestjes hier aan het oppervlakte komen. Dat zijn uh, springstaarten. Maar wat hebben springstaarten nou met dat pimpernelblauwtje te maken? Nou, pimpenelblauwtje, pimpernelblauwtje, die, uh, zoals uh, Irma verteld heeft, uh, die hebben een nauwe relatie met, uh, met mieren. En de belangrijkste voedselbron van de mieren, dat zijn met name springstaarten. Dus het is echt een hele, een hele keten van organismen die met elkaar te maken hebben... die ervoor zorgen dat het pimpendaalblauwje hiervoor kan, kan komen. Het is een heel ecosysteem. Ja, het is echt een heel ecosysteem. Nou, we zullen eens een beetje slepen. Je hebt een, een netje meegenomen en dan een beetje door de vegetatie heen. Nou, dit is wel genoeg. Dus even kijken wat erin zit. Kijk, je ziet hier heel veel uh, droog materiaal. dus heel veel oude bloemen van grassen. Ja. En als je dan dat, uh, die bloemetjes een heel klein beetje uit elkaar haalt... dan zie je soms hele kleine bolletjes lopen van ongeveer een millimeter. En dat zijn uh, mogelijk springstaarten. Dus ze bewegen beetje, een beetje traag, een beetje schokkerig. En hier gaat er een. Ah, weet ja, dat is inderdaad een... een heel ja, dat klein beetje. Deze die... slangwerpen is waarschijnlijk die... een entomobria. En die kan ik even opzuigen. Met zo'n zuigbuisje, een slangetje eraf. En dan heb ik een klein buisje met alcohol. En daar tik ik het dan in terug. Dan valt het in het buisje. In de dan zijn benen. ze veilig gesteld. <laughs> ja, en dan thuis mee. onder de microscoop kan ik dan kijken wat, er, wat erin zit. Ja. De mieren eten verschillende soorten. Die eten verschillende soorten. Ja, niet deze, want deze zit in de vegetatie, dus deze komt de mieren niet tegen. Maar als je in de bodem gaat kijken. Je haalt de stroos dan een beetje weg. Dan zie je daar heel veel andere soorten lopen. Op zo'n terreintje kun je makkelijk 30, 40 verschillende soorten tegenkomen. En de soorten die in de bodem zitten, dat is met name de voedselbron voor de mieren. En als ergens nou, op een gebied hier in de buurt... dat je geschikt wil gaan maken, onder andere voor de pimpenelblauwtje, als daar geen springstaartjes zitten, dan, ja, dan, dan kan die vlinder het ook wel vergeten. Dus. Dan heb je geen mieren of te weinig mieren. En dan heeft het pimpenelblauwtje ook een probleem. Ja. Maar Roel, die springstaartjes? Dit is dus niet overal in Nederland in de grond? Uh, jawel, ze zitten wel overal uh, in Nederland uh, in de ja? grond, uh, waar je ook kijkt. Uh, ja, je hebt ze echt van dichtheden van uh, enkele honderden per vierkante meter... tot uh, wel honderdduizenden uh, per vierkante meter. Dat hangt er maar een beetje af van waar je bent, maar je hebt ze overal. Maar waar maken we ons dan druk om? Uh, nou ja, je moet deze, uh, deze springstaart moet er wel in een bepaalde dichtheid, uh, dichtheid voorkomen in die graslanden... om die populaties van die mieren uh, te bouwen, zeg maar. Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Van een x-aantal springstaarten krijg je een y-aantal mieren. En daaruit vloeit weer een set aantal pimpernaalblauwtjes... <laughs> uh, om het ja. even wiskundig uh, te brengen. Ja. En die mieren die zitten hier. Die moeten hier rondom ons zitten. Ja, hoor, als je een beetje tussen de vegetatie kijkt... en je haalt het een klein beetje open, dan zie je ze waarschijnlijk wel? wel lopen. Even eens Even kijken. We liggen hier nu met z'n vieren op ja, de grond. Een <laughs> ja? Oh, ja, dat is ja, iets hogere vegetatie hier tussen de plaatjes loopt er een. Heb Oh ja, ja, ja, ja, ik zie wat lopen. Dat zijn een beetje lichtbruine mieren. Klein, niet zo heel ja, groot. Ja, kleine bruine ja, mieren. En, um... ja. Dat is de moerassteekmier. Ja. En normaal komt zo'n werkster uh, zelden verder dan twee meter van het nest af. Maar ik denk de meesten niet eens verder dan één meter van het nest af. Dus het is voor zo'n pimpanelblauwtje ook heel belangrijk... dat die mierennesten dicht bij de waardplanten zitten... anders schiet zo'n rups er nog niks meer op. Het is dus een heel fragiel ecosysteem. Hier ja, ja, en het is nog steeds zo hier in Nederland. Bedoel, we hebben alleen maar deze ene plek. Maar stel dat er hier iets gebeurt... dan zijn we gewoon die hele populatie kwijt. Dan hebben we niks meer. Heel en kwetsbaar. dat illustreert de kwetsbaarheid van die soort... Dus wat we uiteindelijk willen is meerdere populaties hebben. Dat ze op meer plekken voorkomen die op zich allemaal onafhankelijk van de rest duurzaam zijn. En dan kunnen we eigenlijk pas zeggen dat die soort goed beschermd is hier in Nederland. Dat was Henny Radstaak met Irma Wijnhoff van de Vlinderstichting in de Moerputten bij Den Bos. Wij gaan even naar uh, Ragnar Niemeyer uh, bij het WK Roeien in uh, Zuid-Korea met het laatste Roeienieuws. Het zit erop het toernooi. Het laatste nummer waarin Nederland ook in actie kwam was de Mannen 8 met een stuurman. En Nederland ja, won pas geleden nog een bronzen medaille bij de laatste test in Zwitserland. Maar eindigt hier... Op de vijfde plaats een seconde of drie ruim achter een bronzen positie die er toen nog was in Zwitserland op de Roodzee van, van Luzer. En eigenlijk vanaf het begin ligt Nederland in het tweede gedeelte van de race. Vierde plaats, lange tijd en uiteindelijk een vijfde plek. Dat gold ook al eerder voor Roel Braas in de skiff. En ook twee zesde plekken vandaag, twee finale plekken, maar daarin dus wel twee keer de laatste plaats voor de vrouwen acht De nieuw ontwikkelde boot die in Londen met allemaal nieuwe mensen en een andere stuurvrouw nog Bronze won nieuw project richting Amsterdam volgend jaar het WK van 2014. Dan maar dan ook Inge Jansen in de vrouwenskif eindigt... Uh... ...op de zesde plek, maar liefst elf seconden achter Kim Crow, de nieuwe wereldkampioene. Maar goed, dat is ook geen verrassing. Een stunt zoals gisteren, of was dat een stunt? Dat was eigenlijk gewoon een verhaal van kwaliteit. Goud bij de Mannen 4 zonder, dat lukte vandaag niet. Wel finale plaatsen, maar geen nieuwe medailles voor de Nederlandse ploeg... ...die zich al met al goed gepresenteerd heeft met meer medailles... ...dan alleen die, een, die ene gouden van gisteren voor de zware Mannen 4. Nee, het nieuwe Nederlandse roeien dat heeft succes onder leiding van nieuwe coaches... Een nieuwe technisch directeur en noem het allemaal maar op. Volgend jaar in Amsterdam en dan uh, zal er ook worden gehoopt op minst, op, op zijn minst een uh, nieuwe gouden medaille. En eigenlijk wordt er gehoopt op meer. Vandaag zit het erop, 6 zesde, zesde en 5 vijfde-vijfde. Rachna Niemeyer, dankjewel vanuit uh, Zuid-Korea. Met uh, nou, dus een, een behoorlijk goed uh, WK roeien voor, uh, voor Nederland. Um, hier aan tafel. Weer Sandra van Kampen van uh, Urgenda en uh, Erik van Veluwe, we topkok. Um, jij hebt in de tussentijd weer wat voor ons uh, uh, gemaakt. Uh, we hebben het over bonen en de peulenparade. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, wat, wat heb je voor nou, je? Ik stel... denk dat het meest klassieke gerecht uh, uh, wat we kennen, al, zeker in Frankrijk, is cassoulet. Dat is echt een bonenschotelbaas van. Uh, die zit dan wel varkensvlees in. En worst en tomaat. <laughs> maar ja, dat is de Franse variant van de ons bekende witte bonen en tomatensaus. En, en uh, dat. Uh, dat heb je gemaakt. Uh, nog een, op een bijzondere wijze. Of nou, met klassiek bijzondere wonen? He, dus, uh, we oh, ook. We hebben het ook echt ingeblikt. Dus echt een, een wintergerecht. Maar goed, op deze vroege morgen past het ook, denk ik wel. Dus dat, uh, maar, en dan gaan we morgen ook serveren tijdens de aftrap van, van de Peulenparade. Ja, en je, en je serveert dat dan ook weer in het blik. Ik bedoel, ja, je maakt ja, ja. het en je. je ja, het ja, uh, is uh, een uh, leuke uh, manier van uh, presenteren. Uh, ja, dus uh, prachtig uh, blik. Uh, ja, je noemde het al: de aftrap van de Peulenparade. Sandra, wat, wat gaat er gebeuren? En weet je, vertel eerst nog even, je zei er straks, uh, peulen. Ja, het is, uh, het is goed voor het milieu. Uh, meer peulen betekent minder vlees eten. En vlees heeft natuurlijk een enorme impact op, uh, op het milieu, de vleesproductie. Dus alleen daarom al... is. Peulen eten uh, goed, maar zijn er nog andere redenen? Ja, reden, kijk, mensen moeten natuurlijk vooral peulen gaan eten omdat ze lekker zijn. Dus uh, kijk, iets goed voor het milieu, daar krijg ik zelf niet heel mm -hmm. erg trek van. Nee. Maar uh, als ze lekker zijn, en wat heel leuk is... dat er tegenwoordig allerlei nieuwe en onderscheidende soorten geteeld worden... dus het krijgt ook weer iets spannends. Ja. Hè, het, het wordt weer een beetje hip. Ja, we noemden en... er straks al een paar nieuwe en onderscheidende... noem, noem er nog eens een paar... Nou ja, uh, ik zei de, de, de Waldbientjes, ook een erkend streekproduct. Hè, dus uh, dat komt daar uit de buurt, wordt dan ook, ook beschermd. Dus, uh, ja, de Waldbientjes, en waar uh, komen die dan vandaan? Friesland, hè. Dus dat, ja. uh, en hoe uh, kom ik ze dan aan? In de, Leiden. Ze, worden, ze worden, uh, in Leiden. Ja, nou, dat, dat, dit hoe kom te, ik aan die bonen dan? Is te, het is te bestellen. <laughs> ja. Te bestellen? Je moeten bonen gaan bestellen dan op internet. Ja, <laughs> ja dat, is, dat, is, dat is misschien een beetje omslachtig, maar um, ja, je moet... In de regio kijken waar, je, waar je, je je boontjes haalt. Dus dat is uh, okay. lokale ja, boontjes. Lokale ja, ja. Nou, ik denk dat het wel leuk is om lupine te noemen. Die kom je als consument niet direct in de winkel uh, tegen. Maar daar worden heel veel vleesvervangers van uh, gemaakt. Ja. En er zijn steeds meer uh, producenten van vleesvervangers die nu hun eigen lupine aan het telen zijn. Dus dat is wel een hele leuke ontwikkeling. Ja. En dan is het ook een lokaal geteeld product dat zij dan verwerken tot een vleesvervanger die jij in de winkel kunt kopen. Ja, dus je krijgt peulen niet alleen maar tot, je, tot he, door middel van ze zelf te verwerken in een gerecht, maar dus ook via vleesvervangers. Ja. Uh, en nu de, de, de peulenparade die morgen van start gaat. Ja. Nou, we gaan ongeveer uh, zes weken lang, eigenlijk precies 40 dagen... tot aan de dag van de duurzaamheid. Dus we starten morgen. gaan we de schijnwerpers op uh, bonen en kikkererwten... en kapucijners en linzen, en van alles en nog wat uh, zetten. En we gaan zoveel mogelijk mensen stimuleren mee te doen. Dus uh, uh, bonen te eten, hun recepten met ons te delen... maar ook andere gekke uh, foto's of dingen die ze tegenkomen. Dus wij roepen mensen op om hun boongevoel met ons uh, te delen. Ja. Maar wat ook wel leuk is, uh, we doen het samen met uh, de Rijksoverheid en ook de bruine bonenbende... En wij gaan uh, bij acht ministeries ook uh, langs de grote keteraars in Nederland doen mee. En uh, de ministeries geven het goede voorbeeld. En die gaan ook uh, zoveel mogelijk bonen op het menu zetten in de bedrijfsrestaurants. En later in de parade uh, uh, werken de keteraars met al hun landelijke locaties uh, mee. En dan kunnen mensen in ongeveer 2000 bedrijfsrestaurants kennis maken met allerlei uh, peulvruchtige rechten. Maar de, de, de koks van de bedrijfsrestaurants gaan dat uit zichzelf zo doen en die pikken dat op? Of gaat, gaat, gaat Erik daar dan met een troep? Uh, uh, nou, langs of we gaan morgen agenda uh, met uh... een car met koken. Nou, uh. we, we rijden wel rond met onze foodtruck. Ik denk dat veel mensen inderdaad wel op zoek zijn naar inspiratie. Dus bij Erik vindt er morgen ook nog een workshop plaats voor koks. is best wel veel interesse van mensen die zeggen: ja, wat kan ik er eigenlijk mee? Uh, inderdaad, in, de, in de keuken. De keuken thuis of de professionele keuken. En ik denk ook wel dat er heel veel mensen nog verder opgeleid willen worden of inspiratie op willen doen. Wij gaan met onze foodtruck ook rondrijden en daar zijn allerlei spannende hapjes te proeven. Dus mensen kunnen ons vooral in de regio Den Haag, want we maken onze opwachting bij die ministeries. Maar ja. daar kunnen mensen ons ook tegenkomen. En de ministeries hebben er zin in? Die ministeries hebben er buitengewoon veel zin in. Ja. Nou is het zo dat, uh, dat veel van onze peulen komen uit het, uit het buitenland. Ja. Uit Afrika bijvoorbeeld. Uh, mensen kennen misschien ook wel die, die sugar snaps en uh, allemaal van dat soort boontjes. En die komen uit, uit Kenia ja. Ja. of uit andere Afrikaanse landen. Nou, we, we uh, telen ook wel veel in Nederland. Maar natuurlijk vooral de bekende bruine bonen. Zeeland is onze eigen uh, echte bonenregio waar heel veel bonen geteeld worden. En nu ook die vernieuwende soorten waar we het net uh, over hadden. Er worden ook redelijk veel uh, lupine geteeld in Nederland. Maar dat klopt, linzen en uh, die groeien hier uh, niet. Kikken nee. halen we ook van verder weg. En, uh, ja. ja, nou dan heb ik helemaal niks tegen Afrikaanse bonen. Want het, het, het, het voordeel is natuurlijk, dit is ook wel goed voor hun economie. Zij uh, uh, telen dat en ze hebben er ook iets aan. Um, maar als je het hebt over, uh, over milieu, die, die dingen moeten met het vliegtuig, of met een schip. Uh, dat moet allemaal hierheen, dat is dan weer... Wat minder goed. Ja, dat is iets belastender, maar daar moet je ook niet uh, overdrijven. Ze worden gedroogd, verpakt. Ze zijn heel erg lang houdbaar, dus ze kunnen rustig per schip vervoerd worden. En Dat is wel uh, een iets andere milieudruk dan allerlei verse producten die we in laten vliegen hier. Ja, en het, het, het, het, het heeft weer minder impact dan, dan een biefstuk uit Argentinië? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um... Erik, nog even over afgelopen seizoen. We hebben natuurlijk een heel, een heel raar uh, jaar gehad. Dat horen we ook vanuit, uh, vanuit de landbouw en ja. ook hier vanuit ja. de mostu, Moestuin bij, uh, bij Stadzicht. Ik, heb, ik geloof dat ik hoorde dat de bonen het hier niet zo goed gedaan hadden. Um, ja, het was dus het eerste jaar dat er een tuin is, hoorde ik uh, ja. van de chef van Lars. Ja. Dus en en met uh, begonnen, dat... de begonnen producten uit deze tuin ja. worden ook hier in Stadzicht uh, ja. verwerkt en kun je Super eten. Het is een raar jaar, maar wat ik wel zie is... we zitten hier letterlijk tussen de rare snijbonen. Dat bedoel ik dan niet de mensen, maar uh, de je bonen en hier. Ja. Oh nee, en Sandra, Sandra grijpt snel ja, nou weer in die bak. Die... Ja. Ja. Mensen willen weer weten waar het eten vandaan komt. Dus, uh, ja, deze zijn heel fraai. Ja, die bolottibonen zijn ja. fantastisch. Maar ja. het is ook weer mooi, dus de, de, de herkenbaarheid is weer... Uh, ja. Uh, dat wil men weer weten. Dus dat, uh, en lokaal geteeld en makkelijk te telen. Dus ja, het is wel dankbaar. Dus dat is, uh, maar hoe hebben, hoe hebben de bonen het bij jou gedaan dan? Um, door, door het koude jaar uh, op Hakvoort uh, slecht. Maar daarna konden we later op een later tijd, konden we weer bonen leggen. Ik noem het saai, maar je bonen schijn je te leggen. Ja, ja. Dus dat, ja. uh, daardoor kunnen, kunnen we morgen nog oogsten, anders was het eigenlijk al een beetje voorbij het seizoen. Ja. Nou, het bruine bonen schijn je nog tot, tot laat te ja. kunnen oogsten. Ja. Ik sprak ja. een teler van de week, die zei nee, ik ga pas half oktober echt de bruine bonen oogsten. Dus dat gaat nog wel een tijdje door. Oh, maar dat nee. is na de Peulenparade. Nee, Want nee, toch, dat geloopt tien, tot 10.10. Tot, tot de dag tien. van de duurzaamheid. Ja, nou ja, dan moet hij snel zijn met zijn bruine ja, bonen. Ja. Oké, okay. <laughs> je hebt hem <me> streng <laughs> toegesproken. Oké, okay, uh, heel hartelijk bedankt voor jullie komst. Uh, veel succes met de woning. Ja, wonen. dankjewel. Graag uh, Erik blijft ze maken en Sandra blijft ermee het land rondgaan. Vanaf morgen dus. Uh, ik neem ze nog een, ik neem een hapje van die uh, cassoulet. Uh, u hoort de biologische topkok Erik van Veluwe van Landgoed Rederoord... bij Arnhem en Sandra van Kampen van Urgenda. Meer over de Peulenparade en wat u daar zelf allemaal mee kunt... op vroegevogels.vara.nl. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nou, nog even terug naar onze Venolijn 035 035-6711-338 voor deze melding. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Afgelopen zondag het vogelfestival in Zuidelijk flevoland Prachtig. Maar toen wij op een gegeven moment terugreden in de namiddag... kwam er nog een staartje. En dat waren vier staartjes. Want dat waren de vier staartjes van vier zwarte ooievaars... die toen wij vanuit Lelystad terugreden... Naar het noorden, ongeveer bij Luttelgeest, onze weg kruisten en daar de weg overvlogen. Zoals we konden zien, waren het vier hier vernielen. Prachtig cirkelend en naar het zuidoosten wegtrekkend. Nou, wat een prachtig sluitstuk, niet? Dag! Ja. Ik zat met Erik even na te praten over de cassoulette. Want ik zei: ja, dat is lang geleden met op een... Franse camping, al backpackend, zo'n blik. En dan, maar dit... Ja, daar schiet je echt vol van, Dit uh, proeft, het uh, smaakt werkelijk verschrikkelijk goed. Uh, tot slot nog uh, twee dingen. Ik moet ook mijn tijd letten, eens even kijken. Oh ja, zo, ja, dat nou gaat lukken. Uh, op onze website vindt u een geweldig nieuw spel, Spotvogel. Wie is het beste in het herkennen van dieren en planten in de natuur? Filmpjes op onze website. Je ziet een filmpje, moet invullen wat je ziet. Verschrikkelijk simpel, maar ook verschrikkelijk leuk om te doen. En buitengewoon verslavend. Dus ga naar vroegevogels.vara.nl En dinsdagavond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Vroege Vogels TV. Met onder meer jonge tapuiten in een konijnenhol. En Janine oog in oog met een wolf. En ook daar gaan we het spel Spotvogels spelen. Dinsdagavond tien voor half acht op Nederland 2. Na tienen in OVT, Hitler en Humor en de Blue Diamonds tot volgende week. En dan nog een hapje Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie Groningen Ajax. In de 6 minuten wat betreft tijd die deze wedstrijd nog uh, rijk is. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in Langs de Lijn. En ook AZ Vitesse. Met een voorzet en die bal zit erin. Textvolle Utrecht. Richting de tweede paal via de lat. En om half 5, feyenoord roda En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met een voorzet komen. Verder op Motorsport, de Vuelta, DK Judo en Chemis. LOS Langs de Lijn vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Okay. Het nieuws van alle kanten.